Citydijkers met het internationaal. Het aantal schademeldingen naar de aardbeving in de buurt van Assen blijft verder oplopen. Bij een commissie waren vanmiddag al 130 meldingen binnengekomen. En bij een Gronings schadeinstituut zijn het er inmiddels meer dan 300. Waarschijnlijk hebben veel mensen zich in Groningen gemeld omdat dat instituut bekender is. Er is zitten mogelijk ook dubbele meldingen tussen. De beving was gisternacht en had een kracht van 3,0. Veel inwoners in de buurt van Assen hadden de beving gevoeld en werden er s'nachts wakker van. Iran zegt geen enkele reden te zien om te praten met de VS over een staakt het vuren. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt in een interview met CBS News... dat Iran nooit om onderhandelingen heeft gevraagd. Zoals president Trump een paar dagen eerder beweerde. Daarmee lijkt een wapenstilstand voorlopig uit zicht. Het Israëlische leger zei eerder vandaag nog minstens drie weken door te gaan met aanvallen op Iran. De buitenlandministers van alle EU-landen bespreken of ze schepen sturen naar de straat van Hormuz. Die is afgesloten door Iran. Volgens de Financial Times zou het gaan om de uitbreiding van een al bestaande missie. Eerder had president Trump al gezegd dat meerdere landen oorlogsschepen zouden sturen om de zeestraat open te houden voor olieschepen. Duitsland is sceptisch over het sturen van schepen naar de straat van Hormuz. Volgens buitenlandminister Wadepoel is de enige oplossing de beëindiging van de oorlog in het Midden-Oosten. De wielenkoers Parijs-Nice is gewonnen door Jonas Vingegaard. Hij wist de slotetappe net niet te winnen... maar zijn leidende positie kwam niet in gevaar. De Deen won ook het bergklassement en het puntenklassement. Vingegaard is de derde in de geschiedenis... die alle klassementen van Parijs-Nice op zijn naam schreef. Het weer. Vanuit het westen komen de eerste buien het land binnen. Vannacht gaat het dan overal regenen. Bij een graad of vijf. Morgen ook af en toe regen. In de loop van de dag neemt het aantal buien wel af...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 kleine blauwe stoollocomotief, okay, ja, ja, okay. Ja, ja. modelletjes. En hey, toen was je helemaal verkocht? Toen was ik helemaal verkocht, ja. met de stem van Erik de Zwart uh, ja. erbij. Oké, okay, ja. oké, okay, ja. uh, en um, je bent toen naar de lagere school gegaan, vervolgonderwijs. onderwijs, uh, wat, maar ben je uiteindelijk in het spoor ook terecht gekomen? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, ik ben uh, zelf nu actief als uh, consultant uh, in, in Brussel en uh, ook in Nederland.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 Oh kijk, daar rijdt nog een uh, treintje langs. Dat is Zeker, wel, dat wel is, leuker. We uh... zitten natuurlijk in, uh, in Amersfoort. En is Amersfoort eigenlijk zeg maar het, het, het knooppunt of een van de knooppunten in Nederland voor het spoor? Zeker. Ja? Amersfoort is wel uh, ja, een van, inderdaad van die spoorwegknooppunten waar uh, uit alle hoeken van het land uh, treinen bij inkomen.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 Daar zie je dat in de jaren 60 toen de auto opkwam, euh, zakte het, het lokale vervoer op euh, van die kleine spoorlijntjes. Dat, dat viel volledig weg. Ook oh, toch wel. Ja, en die zijn ook voor een heel groot deel allemaal gesloten. In Nederland een stuk minder. Dat was eigenlijk, was daar met de, de opkomst van de bus in de jaren dertig, zijn al de alle echt onrendabele lijnen die verdwenen toen al vanzelf, zeg maar. Of in ieder geval voor het passagiersvervoer. Ja.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 We zijn steeds natuurlijk over passagiers over het spoor, maar het is natuurlijk ook... Het goederenverkeer is ook giga, hè? Dat is, ja. de, de, de spoorwegen zijn natuurlijk eigenlijk altijd meer geweest voor het goederenvervoer. En de passagiers waren bijzaak. Oh, toch wel. Als je kijkt naar de beginjaren, alle eerste spoorlijnen... die, die vond je in, in groeves, uh, in mijnen, ja, ja. al dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment ontdekte men dat... oh, daar wil ook wel eens iemand op mijn kolenkarretje meerijden. <laughs> ja, uh, ja. Daar kan ik ook nog geld aan verdienen. En, okay. uh, en zo ontstonden passagierstreinen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja.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 dat is wel makkelijk. Dan kan je tenminste fatsoenlijk doorrijden. Precies. Want op dat willen we eigenlijk. Dat is, dat... Uh, dat is waar we op uit zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja. Want hoe zijn, de, hoe zijn de ontwikkelingen momenteel? Er, er is nog steeds een, een probleem, geloof ik, van bij Limburg richting Duitsland. Uh, dat daar uh, dat niet, niet zo lekker loopt uh, over die grens. Er is daar een trein uh, ingericht tussen Aken, via Maastricht naar Luik toe. Nou ja, dat is dus, uh, een, een verhaal van lange adem ook geweest daar. Dat... Uh,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 Gesprek met presentatie Benno Veugen op ZFM.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 Uh, want laten we ze eens, we hebben alle tijd van de wereld, dus we kunnen ze rustig met elkaar doornemen. Uh, ik heb ze ik heb het allemaal keurig opgeschreven hoor. Yeah. Laten we het eerst hebben over de hoe word je eigenlijk lid van de NVBS? Laten we het daar eens over hebben. Heel simpel. Je gaat naar de website van de, <coughs> de NVBS en daar vind je op de homepage vind je daar een prachtige mooie oranje knop waarop staat lid worden. Oh ja. Oh. En dan kan je uh, verschillende soorten lidmaatschappen kiezen. We hebben op dit moment, uh, als je onder de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 Touchwood oh. dat die uh, voorlopig nog niet stuk gaat en dan ja, ja, ja. Uh, kunnen we er nog een heleboel jaar van genieten. Ja, ja. Met George Van Dongen van de NVBS. De railvereniging van Toen en Nu. Die haar 95 jaar jubileum viert dit jaar. En ik was daar te gast in, Ames Voort. Tot aan de nog Muziek van Somebody Prem. Van het album. Eens even kijken: Riky Mountains. Graag tot straks voor nog een uurtje in gesprek met.